Daar staat Eucalypta nu, popelend van verlangen om te horen hoe Rijn Joris heeft verslagen. Het valt haar al op dat Paulus er zo opgewekt uitziet. Iets wat ze volstrekt niet verwacht had. En als dan bovendien achter Paulus de jolige snuit van Joris het vispaard opduikt, begrijpt Eucalypta al dat ook ditmaal haar boze plannen weer mislukt zijn. Ja, wat een tegenslagen heb ik toch? Dat is maar een naar nare vispaard weer springlevend nog wel. Ja, wat had je dan verwacht, Eucalypta? Natuurlijk had ik verwacht dat de Rein de Vos hem wel aankom. Rein is toch zeker veel sterker dan de Joris? Ja, sterker misschien wel, maar Joris kan beter hoepsen. Zo, dus hij heeft hem gehoepst. Oh, of kijk maar, ik boven in de boom. Ja, daar hangt hij dus, zuffert. Je hebt je laten hoepsen, Rein. Dat heb ik, Eucalypta. Heb ik je nou daarvoor naar Joris toegestuurd? Kom uit die boom, lafaard! Ik kan niet, Eucalypta. En waarom kan je dat niet? Omdat ik dan met alle vier mijn poten vast moet houden. Anders val ik naar beneden. Voel je maar gerust. Dat zal mij een zorg zijn. Los die poten, rentje. Ja, Eucalypta. Ja, Hier ben ik weer. Ja. Daar ben je weer. En scheer je nou maar weg, nietswaardige vos. Heel graag, Eucalypta. Ik ga ook. Kijk, misloepen. Ja, Rijn kiest de verstandigste weg. En als ik jou was, Eucalypta, dan zou ik ook wel maken dat ik uit de buurt kwam. Zometeen, Paulusie. Nog eventjes blijf ik. Je moet namelijk weten dat ik rekening had gehouden met de mogelijkheid... Dat de opdracht van Rijn zou mislukken. Is het toch waar? Ja, dat had ik. En voor dat geval heb ik nog een klein plannetje achter de hand. Je moet aan alles denken, nietwaar? Uh, waar? wat moet dat dan? Uh, waarom haal jij een papiertje tevoorschijn? Op dit papiertje, Paulusi, staat een toverspreuk. Een heel aardige toverspreuk. En die is bestemd voor Joris, jouw lieve brave vispaard. Ik zal de spreuk nou even voorlezen. Nee, daar komt niks van. Joris, oepsie. ze. ik, ik, up, up, wat ik up, heb. up, het papiertje met het up, Joris, dat is vreselijk onvoorzichtig van je. Je vergeet helemaal dat er een toverspreuk op dat papiertje staat. En als jij die toverspreuk opeet. Hé, zalop Hé, op. <tie> <tie> <Egelijk>. <tie> Hei, Mooi zo. Dat is dan meteen in orde. Policy, die Joris van jou is een heel verstandig vispaard geweest. Hij spaart bij een massa moeite. <lacht> ik had niet durven hopen dat het zo gemakkelijk zou gaan. Maar Eucalypta, je wilt toch niet beweren dat jij met opzet... Ja juist, <lacht> met opzet. Zo was het precies. Daarom hield ik hem dat papiertje onder zijn domme neus. Een beetje toneelspel erbij, een beetje wanhopig doen. En zie daar, hij liep erin. Hij Dat zal je zien. De toverspreuk van Eucalypta zit in de vis bij de beuk. En niemand kan hem daar weer uithalen. Zelfs Polis niet. Oh, wat heeft dit te betekenen, Polis? Wat wist het dat, Joris. Alleen, Eucalypta weet dat. Ja, ik weet het. En het enige wat ons nu te doen staat, is rustig afwachten tot de toverspreuk gaat werken. Nee, hebben jullie er niet meer bij nodig. Ook zonder dat ik erbij ben, zal me doverkunst slagen. Dit paal moet hij wel slagen. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat is een heel gemene streek, Eukalipta. Noem het zoals je wilt, Paulus. Dat kan me toch niks schelen. Kijk, die Joris nou eens dat ze te staren. Zijn babbels is hij al kwijt. Nou, vriendjes, neem er je gemak maar van. Dag, Paulusie. Dag, Jorisie. Nou, oh. En nu wandelt Eucalypta weer weg, net zo opgewekt als ze gekomen is. Ze kijkt nog een paar maal achterom en geeft Joris vanuit de verte een paar oolijke knipogen. Maar Joris denkt er niet aan om terug te knipogen. Joris is opeens al zijn joligheid kwijt. Hij snuffelt zenuwachtig met zijn vispaardensnuit en durft zich nauwelijks te bewegen. Paulus aait hem over zijn kop en probeert hem een beetje gerust te stellen. Maar Joris kwispelt zelfs niet met zijn staart. Hij klopt er alleen maar wat mee op de grond... Op een verlegen en beschaamde manier. Ja. ja, Joris, daar zitten we nou, hè. Dan moeten we maar afwachten wat er gebeuren gaat. Uh, hoe, hoe voel jij je? Gewoon, oh, ik voel niks bijzonders. Oh, gelukkig. Misschien valt het allemaal nog wel mee. Hoewel, uh, nee, dat kan je toch echt niet verwachten. Als ook daar iets doet, dan valt het nooit mee. Ik wou maar dat we er iets aan konden doen. ik, ik zou niet weten wat. Nee, ik ook niet. Oh. Oh, oh, wat erg, hè? Maar misschien zou Oogoboro raad kunnen schaffen. Wie nee, weet. Laten we het hem vragen. Ja, vragen. Maar waar is Oogoboro? Ik heb hem de hele dag nog niet gezien. Misschien kan je hem roepen, vrouwens? Ik zal het proberen. Oogoboro! Oogoboro! Ja, eet, is hem? Gelukkig hij heeft me gehoord. En, en daar komt hij aan, ook. O, oh, goed, goed kom eens gauw hier bij ons zitten, ik moet je wat vragen. Dat is best, Paulus, maar ik kom niet bij jullie zitten. Ik geef er de voorkeur aan op de vleugels te blijven. Wat is dat nou voor onzin hoe goed boeroe? Sinds wanneer wil jij niet meer naast me zitten? Sinds dat vispaard naast jou zit, Paulus. Dat gedierte hoest mij te veel, heel en dan nogal wel zo dadelijk te veel. Als ik bij jou ga zitten, dan hoest hij me zo weer omver. Daar hoef je anders helemaal niet bang voor te zijn. Joris hoeft niet meer. Hij is uitgehoepst. Niet waar, Joris? Ja. Dat verandert de zaak. Maar weten jullie dat wel zeker? Het is maar al te zeker, Boer, Helaas wel. Eucalypta, de heks, heeft wraak genomen... ...omdat Joris haar in de band had gehoepst, weet je nog wel? Dat weet ik maar al te goed, ja. Dus ze heeft wraak genomen. Zo, zo. En op welke manier... Ze heeft Joris een laat laten opeten. Om hem het hoeps af te leren? Dat denk ik wel, wat die hoeps niet hoort. Nooit meer. <lacht> ja. Kijk eens, Paulus. Misschien vind jij dat wel heel erg, hè? Maar ik voor mij, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het een buitengemeen zeer rustig idee vind. Ja, een heel en al zeer buitengemeen rustig idee. Nee, oevoeroe, dat vind ik nog helemaal niet aardig om zoiets te zeggen. Wat is nou een vispaard dat niet meer hoepst? Het mocht dan wat onrustig zijn, ja, dat geef ik wel toe, maar toch, uh, nee. Ik zie liever een hoepsende joris die flink ondeugend is, dan een joris die zo bedroefd voor zijn uitsen te staren. Mm, inderdaad, ja, ook daar heb je gelijk in. Natuurlijk is het zielig, ja, juist, ja, dat is het zielig. En het opeten van een doverspreug, dat kan nooit veel goeds betekenen. Nee, Belendal niet. Je hebt gelijk, dit is vermoedelijk een buitengemeen zeer ernstig geval. Ja, dat geloof ik ook. Wat kunnen we hier dan doen? Vanavond niets meer, want hop, de tijd is om. Belendal, zeer buitengemeen, zeer gaan wel zo kamer,